Zes uur. Dorral Megens met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn nog veel vragen over de plannen van minister Dekker... voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Zowel bij de oppositie als de coalitiepartijen. Dekker wil dat mensen bij juridische problemen... meer zelf op zoek gaan naar oplossingen... en minder snel naar de rechter stappen. Hij wil dat een poortwachter gaat bekijken... of iemand recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Turkije reageert al twee jaar niet op een vraag van het Openbaar Ministerie... om zicht te krijgen op een mogelijke terrorismefinancier. Dat melden Nieuwsuur en NRC. Nederland wil meer weten over de Turk Hassan S. die in Syrië mogelijk duizenden euro's aan hulpgeld uit Nederland... zou hebben besteed in gebieden die onder controle staan... van terroristische strijdgroepen. De Nederlandse OM werkt nu aan een nieuw rechtshulpverzoek. Een medewerker van het Nederlands Forensisch Instituut is geschorst omdat ze met haar eigen bloed had gerommeld. Dat deed ze om te verdoezelen dat ze met te veel alcohol achter het stuur had gezeten. Het OM kreeg argwaan toen in het bloedonderzoek veel lagere waarden zaten dan bij de blaastest. Tijdens een verhoor bekende de vrouw dat ze haar bloed had aangelengd met water. Minister Slob van Onderwijs houdt vast aan het nieuwe rekenexamen voor middelbare scholieren. De coalitiepartijen D66 en CDA en veel oppositiepartijen zijn tegen. Ze spreken van een afrekentoets. Ze hebben liever dat het rekenonderwijs beter wordt. In november kwam de minister met een alternatief voor de rekentoets... omdat die veel te moeilijk was. In Madrid is de hele dag gedemonstreerd door taxichauffeurs. Ze zijn boos over het verlenen van taxivergunningen aan diensten als Uber. Chauffeurs hebben onder meer de toegang tot een grote toerismebeurs geblokkeerd... Alleen koning Felipe, die de beurs ging openen, werd doorgelaten. Het weer vanavond en vannacht wordt het licht of half bewolkt. Het is daarbij flink koud. Waar sneeuw ligt, wordt het lokaal kouder dan min 10 graden. Morgen overdag droog, geregeld zon, bij opnieuw temperaturen rond nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nauwelijks file in de regio. Er is maar één file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert, namelijk 6 minuten. En dat is die op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Akersloot en Knooppunt meer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 I'm hey. hey. Zfm Zie For us Luc, sunt eu un haiduc și te rog, iubirea mea primește fericirea. Akun, allo, iubire, mia sentiu felicira. We're Another Phenomenal